Op radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. on the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 niet te veel nadenken Nadenk je na nou echt dat ik nadenk nog wel nadenken Na never Een aandenken Een kartetje Maar whatever Het diamanten En ze vallen op de boy En het doet spijn als ze landen Maar wat van ze is toch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 maar ik zie daar de regen. We pakken uit de hemel, komt het naar beneden. Het regen, diamanten en ze vallen op de booi. En het doet spreid als ze landen, maar wat spannen ze toch mooi? En het regent Diamanten En het regent Diamanten op de booi Ik leef die mensen, die mensen,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 ik had nooit durven denken dat het ooit zo zou zijn. Al die diamanten yeah. die regenen op het mij. Het regen diamanten en ze vallen op de booi En het doet pijn als ze landen, maar wat glansen ze toch mooi. En het regent 12 minuten ben ik er helemaal te horen hoor. Welkom dan. En, uh, dan kan ik gewoon helemaal overnieuw beginnen. Helemaal overnieuw. Dan is het op je plaats van 10 voor half 5. Gewoon 5 voor half 5. En uh, ja, dan uh, verwelkom ik jou bij de 72ste hoogtijd voor Oogles op deze woensdag 2 oktober 2013. Zo, ik ben er weer helemaal bij. Ik, uh, ik leef nog. Dat, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ik heb weer uh, van alles voor je meegenomen. Uh, oh ja, hoorde je net trouwens. En daarvoor nog dies uh, New is en Elvis. En helemaal aan het begin nog Madjomit met uh, The City. Mocht je dat ook allemaal niet gehoord hebben. En uh, ja, ik heb van alles voor je meegenomen vandaag. Ik heb natuurlijk een nieuwe band. van de week ga je zo meteen horen. Ik heb het gekke genre gedeelte meegenomen. Ik heb een nieuw item. Ja, dat ga ik... Um, ja, ik moet er nog even de pintjes op die i zetten. Dus dat ga ik vooralsnog voor gewoon even uitleggen vandaag. Ik heb er ook bij staan om een format... De, tu, tu, tu, tu, tu, want ga ik nog niet zeggen uitleg. En uh, nou, in het uh, tweede uur heb ik nog een plaatje te toevoegen te worden aan het lijstje van mijn favorietjes en nog een plaat van de band van de week. En uh, ja, van alles nog wat nog een zootje plaatjes uit het lijstje van favorietjes van me ook nog. Dus uh, het is weer heel, allemaal veel te dol. Maar ja, laat ik eerst maar even beginnen met uh, de band van de week. Het is een, uh, ja, ik, ik ken er in zich niet zo heel veel over vertellen, deze band van de week. Dat uh, komt binnenkort straks ook een uh, stukje op de site over. En uh, ja, ik, ik, heb, ik heb dat ook instaan. Ik weet eigenlijk niet zo heel veel van deze mensen. Ik weet alleen dat het een duo is en dat ze uit uh, Los Angeles komen. Dat is ver Amerika. En ja, wat maken ze nou voor muziek? Uh, electro rock. En uh, ja, dat klinkt zo. En daar ben ik erg fan van. Van uh, Jump, Jump, Dance, Dance. Want dat is de nieuwe wedstrijd van deze week. Je hoort eerst maar even All We Got Radio 501. ...en de Million Plan, Money on My Mind... ...en daarvoor nou de nieuwe band van de week... ...Jump, Jump, Dance, Dance and All We Got. Is, meestal is het uh, ja, nu ongeveer 2,5 minuten tijd voor dit muziekje. Maar ja, ik ben er natuurlijk ook nog maar een, minuutje, een kwartiertje ongeveer... ...dus uh, dat uh, schuif ik dan altijd even een, een, een klein uurtje op... ...dus uh, laten we dat om... Uh, nou, half zes of zo, kwart over vijf iets uh, rond die tijd doen En ik uh, ben eigenlijk van plan om me vandaag zoveel mogelijk uh, aan mijn format te houden Dus dat betekent ook de muziek die ik net, uh, die ik eigenlijk uh, gepland had voor Kwart over vier om het zo te zeggen Dat ik die eigenlijk ook nog allemaal wil draaien En ja, dan moet je alles een beetje opschuiven En dan wordt het toch allemaal een beetje krap Maar ja, als, als ik gewoon nog even snel doorga Dan uh, moet het volgens mij wel goed komen Gewoon even verder met de x band van de week ja, de, een ex-band van de week Cosa Mostra Where we belong is dit Would you be upset If I told you we were dying And every cure they gave us Was a lie Dat het lang duurt voordat deze plaatjes in mijn lijstje favoriet staan hoor uh, Streetlight Manifesto met Would You Be Impressed En daarvoor nog Koza Mostra met Where We Belong? Ja, ik ben even helemaal in de, in de toeters de laatste tijd Ja, van de vrolijke, vrolijke mensen dat hoorde je net al natuurlijk Met die twee plaatjes achter elkaar Ja, Koza Mostra dat heb ik weer een uh, heel ontdekt natuurlijk niet Die ken ik al, uh, die, die luister je gewoon altijd En uh, dan kom je ze weer eens tegen En dan ga je zo weer wat vaker beluisteren gewoon Ja, en dan ben ik weer helemaal uh, net Manifesto Streetlight Manifesto okay, hier, Met weer helemaal uh, even een in, in, in, in, in, in getoeter erbij om zo te zeggen mijn neus. Nou, dan kan ik ook een toeteren met mijn neus. Dus uh, dat is allemaal uh, hartstikke mooi. <laughs> zelfs, zelfs, zelfs dat kan ik nu. Dus uh, helemaal niks <laughs> te klagen nu. <laughs> en ik ga nog uh, redelijk op schema ook vandaag. Maar ja, nog niet helemaal. Dus ik ga nog even door. Stepdad is dit. En jungles. Het ook weer Stepdad en Jungles Even kijken, ik denk dat ik maar even ga beginnen Met het nieuwe item van mij uit te gaan leggen Ja, en ja, dat is wel een ding Dat begon ik afgelopen uh, zaterdag Kwam ik opeens met een luminaire neus idee Om een, uh, een nieuw item in mijn programma Op te, op te laten doen het, het, het, het kwam allemaal dankzij het gekke genre gedeelte Dat was uh, Frans Ja, Dan kan je wel verwachten dat de Fransbouwer wordt aangevraagd En Lange Frans en een beetje allemaal in die richting En toen dacht ik van Hé, hey, Lange Frans, daar kan ik wel wat mee Ik vind dat zelf wel leuk, Met dit nummer dat heb ik al uh, best wel tijd gehoord, de, dit, deze plaat. Dus toen dacht ik van, hé, hey, wat zal er nou gebeuren als ik zo doe? Hey, hey. Dat is toch een stuk leuker eigenlijk, ja. Hey, ik ben maar een man van <laughs> dat zijn die handjes inderdaad. Nee, in ieder geval, ja, die heb ik zaterdag al gedraaid. Maar toen dacht ik van, waarom doe ik dat niet vaker? Waarom, doe ik eigenlijk, waarom maak ik daar geen onderdeel van? Dus ja, eigenlijk is uh, uh, vanaf vandaag in het leven gekomen uh, de pitchplaat. Mag ik een applaus, dames en heren, voor de pitchplaat? Nieuwe ochtend vooral van de pitchplaat. Leuk. Ik, uh, ja, ik, ik heb alleen nog een beetje zitten twijfelen hoe vaak ik het ga doen in de week. Of het uh, vier keer wordt of wat het twee keer wordt. Dat, ik moet nog, wat ik zei, ik moet nog een beetje de puntjes op de i zetten. Dus ik weet nog niet dat ik er vandaag mee ga beginnen, maar... Misschien, ik... Nou, nah, zal ik morgen maar gewoon mee beginnen. Morgen is het donderdag. Even kijken, dat is wel de daven op de donderdag natuurlijk. Uh, Om de donderdag in de zaterdag. Ja, op de vrijdag is ook wel leuk. Ik kan het eigenlijk ook gewoon natuurlijk vier keer in de week doen. Dat is eigenlijk ook geen probleem. Maar zie je, zo ga ik dus de hele, de hele week aan. Dus ik moet nog even heel goed nadenken over van, uh, van alles en nog wat om de puntjes op de i te zetten. Van het nieuwe onderdeel, genaamd de pitchplaat. Leuk, het is, uh, is weer dus wat anders. Dat uh, vind ik wel in ieder geval. Even verder met die nieuwe van Panic at the Disco. Dit is Miss Jackson. Panicator Disco en Miss Jackson, die nieuwe, ja, hij, hij doet me dus heel veel denken aan uh, die van Fall Boy. Maar dat vind ik absoluut niet verkeerd. Uh, het is zeker geen verveelende plaat, dus. Even kijken, het is alweer tijd om het eerst af te sluiten. Ja, dat gaat echt erg snel zo. Zometeen natuurlijk, uh, de plaat van je hoofd. Kan niet ontbreken in, uh, in het programma, maar de eerste van die the En Shake Me Down. Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying. Shake me down Not a lot of people left around. Oh. Oh. Mooie plaat van Cage the Elephant En Shake me down Zo ja dat was het weer Mooie plaat Ja ik heb nog een, een beetje een, een, een historie met deze plaat ook al ja uh, ik, uh, ik ben een keertje uh, Dat is alweer een, heel, een hele tijd terug Een hele korte anekdote Want ik, het, het zit er alweer bijna op Het eerste uur dan En uh, nee, ik ben een keertje bij uh, Cakes Radio geweest In Amsterdam Een grote radiostation en, uh, ja, de, de, de grote, grote, grote internet radiostation ook uh, En uh, ja, daar moest ik draaien Gewoon voor een keertje even kijken Mocht ik, moest ik, ik een half uurtje een plaatje draaien Deze plaat kwam er ook langs En ja, nou ja Vond ik best wel een dingetje Want het was dan uh, begin 2012 Of was dat en Toen zat ik nog niet, eigenlijk nog maar een paar maanden Echt bij de radio Dus toen was ik nog wel uh, flink zenuwachtig Maar ja, het ging allemaal lastig goed Ja, en dat, uh, dat was eigenlijk de hele anekdote, dus Bijzonder was het eigenlijk ook niet. We hebben de plaats van je Tot zometeen.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daar volgende donderdag. Van dus 1 uur tot middernacht op Radio 501. In paradise Yo, what up the My friend of you speak Pop your speakers Your so Jesus I like these rap you like it to the drum These bad boys Like to smack me on the phone My crew sprang When I plug Travis Papa, Papa nee, in your face nah! You fuck the rap race. My style rap right? my fris. the fuck is What fuck it Then Come on, stop you Check rolls What spit Gift And With you. I think you're freaky And I like you I lot. Like. I think you're freaky And I like you Nu op radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland. 501. I'm feeling blessed up, uh, pissing on that dresser. Uh, Ain't afraid uh, to show it, I'll expose it if I dress up. Yeah, Riding yeah. in that tester, roasted nigga ketchup. Uh, Sipping on that several till I messed up, like yes, sir. Yeah, Now I'm getting changed, people looking at me strange. Uh, like niggas switching uh, lanes, never changed to the same. Uh, We fuck bitches, get paper. Yeah, We fuck niggas yeah. on papers. Uh, We walk You probably own some tasers Blame niggas, disgrace us They girlfriends won't date us Got different hoes, I'm dipping hoes You can tell by my pay stuff My niggas getting right Smoking with I'm wild for the night, for uh. tonight, Been a while out like, for the weekend Me myself and I, my three friends Niggas pillow broke it in leaf in. ASAP niggas finna sneak in Finger to the critics, me and my niggas thrill it You know we finna kill it ASAP the You don't really want that Glock, boy You don't really wanna feel them shots, boy You a B-boy, I'm a black boy I'm a D-boy, I'm a Hot, boy Six shots got me feelin' like Pop, boy Party all night, shit don't stop, boy Drunk as fuck and I'm ready to fight, I'm for the night, fuck me the for the night, fuck being polite, I'm good Wild for the night, fuck being polite, I'm, good. I'm good. Wild for the night, fuck being polite, I'm the weekend and I'm creeping with my niggas Drunk and disrespectful, calling women bitches I don't mean no harm, but won't you and your friends' Meet us in the cut and we'll give you the business Got my witness that I only wanna kick it And your girl just said they with it So we rolling in them benches Won't you throw it up and stop the baby babysitting She got drunk as fuck and swallow all my kids Back to the mat, tats on the back Ass so fat, hit that front When a clap, run it back, she clap in the back, she flat on the back, then it's back to the trap Fuck your pack, ASAP where it's at, fuck nigga hack, get clap, lay flat Fuck your dream, leave a fuck nigga dream. when you sleepin', you won't come back runnin' ass Benjamin, three stack, it's a fact. she lives in my lap All my out-out cat. daddy facts, bitches on my set. And you know I'm smoking. bitches rollin', reefer got me open Wildin' till the morning with my homies, tell him where we goin' Wild for the night, fuck me and the light, I'm going. Fuck we're being polite, I'm going Rocky en Skrillax Wild for the Night en daarvoor nou, die antwoord. I think you freaky Welkom bij de 2 uur van de voor De 72e hoogtijd tot op 2 oktober 2013. Ik weet niet wat het is. Ik had, had het laatst ook al dat ik gewoon met Jingle. Ja, meestal heb ik dan uh, nooit dan de spots. En dan zijn de spots af. En dan uh, komt altijd, nou ja, 9 of 10 keer dan tegenwoordig. Mijn uh, hoogtijd voor Roland Jingle. Maar ja, die ben ik nou al. Uh, vorige week had het ook al. Ben ik hem gewoon zomaar vergeten, ja. Nou ja, maakt het op zich niks uit. te doen, dan draai ik hem gewoon daarna. Maar ja, toch een dingetje, weet je. Toch een beetje een perfectionist, en toch alles gewoon helemaal uh, op orde zijn, natuurlijk, maar. Ja. Op zich maakt het helemaal geen bal uit natuurlijk, want je weet nog steeds waar je naar luistert. Na mij, Gijs Hoogland, bij een hoogtijd van Hoogland op Radio 501. Het is een uh, hele mooie uitzending, want ik heb uh, gewoon het eerst, alles wat ik in het eerste uur wilde draaien, dus uh, ja, dat heb ik ook gewoon gedraaid. En dat is dus ook, want ik was nog kwart over vier was ik hier, dus uh, ja, ook alles wat ik daarvoor wilde draaien, heb ik allemaal gedraaid. Het is allemaal precies, heeft het allemaal precies gepast. En dat is toch wel een dingetje, want uh, dat heb ik niet vaak gehad, vooral niet op zo'n dag als, uh, als ik uh, dan even wat later ben natuurlijk. Maar ja, uh, ik uh, ben benieuwd of ik het volhou en dat ik uh, gewoon alles ook kan draaien vandaag wat ik wil draaien, want ik heb nog een uurtje te gaan natuurlijk. Ik heb er al twee gedraaid die ik wilde draaien, dus het gaat op zich hartstikke goed. Even kijken wat wil ik nog meer draaien. Nou, in ieder geval een plaatje die toegevoegd gaat worden aan mijn lijstje van favorietjes. En ja, dat is een plaat. En die wil ik eigenlijk al, uh, ja, al meerdere weken toevoegen, maar ik vergeet hem steeds toe te voegen. En dat is een beetje het probleem. Dan, uh, dan, dan heb ik hem in, op mijn vrommel staan en dan zie ik een andere en denk ik, oh nee, die moet er eerst in. Oh nee, nee die moet er eerst even in. To oh, to toch nog even erbij. Maar ja, nu komt hij dan... Uh, Komt die platen dan ook echt in. Ik uh, ga nou niet verklappen welke het is. Maar ja, dat, uh, dat houdt de spanning er een beetje in. Ik kan wel even opnoemen wat er allemaal vorige week bij is gekomen. Uh, Muse met Knights of Sedonia. Afgelopen zaterdag toegevoegd. Die heb ik ook op het laatste moment pas beslist. Want ik wilde ook eigenlijk een ander toevoegen. Maar ja, zie je, dat bedoel ik dus. En dan zie ik een andere paan. Dan ik van hé, hey, waarom is er die nog in, niet in het lijstje? En dan zo gaat het dan allemaal vanzelf wel door. Even kijken. Gisteren vorige week ook nog toegevoegd. Vorige week vrijdag. Toen uh, Joep hier op bezoek was. Joep uh, Smit, de vrijdagmiddag-sidekick die er af en toe vrijdagmiddag is. De uh, Don't Touch Mike Gogmaceus uit Amsterdam Noord. En de uh, helikopter is erbij gekomen. Uh, de donderdag de Dead Letters met Easy Moments en Obsession. Een van de mooiste rocknummers die ik ken. Maar wel echt nog steeds rock. Dus uh, dat is een mooie combinatie. En daarvoor digitalism en surf. En bij die laatst genoemde plaats had ik een belofte gedaan... dat ik die voorlopig ook niet meer zou draaien. Want die had ik die weken daarvoor al zo vaak gedraaid. Die heb ik voor mij... In één week tijd, een keer of vijftien gedraaid. Alleen in die show's al, dus dat is al hartstikke knap aangezien. Maar vier shows in de week heb ik zo vaak draai ik hem dus bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb in ieder geval tot nu toe haal ik me redelijk goed aan mijn dingetje. Want ik heb hem nog niet gedraaid sinds hij erin staat. Vorige week woensdag dus. Ik heb hem al een week lang niet gedraaid, dus dat gaat goed. Maar ja, misschien zwicht ik. Uh, val ik hem morgen toch weer voor zijn... Uh, de schoonheid van de plaat van Digitalis. En uh, moet ik hem toch weer draaien. Maar ja, dat is morgen pas. Morgen ben ik er gewoon ook weer natuurlijk van uh, vier van tot zes. En vrijdag ook weer van 4 tot 6. En de, de zaterdag twee uurtjes eerder van 2 tot 4. Ja, dan uh, zit ik alweer. Uh, als ik die uitzending nu gehad heb. Even kijken. De 75ste alweer. Jeetje, dat gaat echt rap. Het is nou, nou niet echt het moment om, een, uh, om daar echt iets omheen te bouwen. Een soort feestje of zo. Maar je zou het bijna doen. Ja, Het is toch een, be een klein beetje een, uh, een mijlpaal, de 75. Ja, de vorige keer dat ik de 50 had, dat weet ik nog wel. Dat was. Uh, ook op een woensdag en dan de woensdag in de week dat het zaterdag 1 augustus werd. Want zaterdag 1 augustus vierde ik het namelijk. Ook nog twee kiks erbij. En uh, toen had ik hele studio's versierd. want uh, dat was eigenlijk mijn 53ste, maar toen vierde ik mijn 50ste. En dus een paar dagen daarvoor toen had ik uh, mijn 50ste maar Dat is alweer eind juli dus. Na, nou, zo lang terug weer. En ik zit er nu in oktober. En dan, uh, ja, ja, ik heb mijn tweeën natuurlijk uh, een maand vakantie gehad. Uh, Tussendoor ben ik lekker op, uh, op secret geweest. En wat heb ik allemaal nog meer gedaan? Nou ja, van alles en nog wat. Eruit, festivals en zo. En uh, ja, dan, uh, dan gaat het wel een tijdje al want anders had ik gewoon uh, waarschijnlijk al een maatje eerder gehad. Maar uh, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat in ieder geval lekker. Nou, we zijn in ieder geval vandaag nog even verder met de 72ste van vooral. Want uh, die is ook nog maar net begonnen. Nog net een uur en uh, bijna een kwartiertje. En uh, ja, dat gaat vrij aardig. Sowieso gaat vrij aardig. Ja, ik krijg uh, binnenkort. Ja, want ik heb natuurlijk uh, net in het eerste uur uh, het nieuwe item aan je geïntroduceerd: de, de pitchplaat. En uh, ja, nou, ik kan het je alvast verklappen. Dat daar binnenkort ook nog helemaal leuke nieuwe jingles voor komen. En waarschijnlijk ook nog wel voor het gekke jaren gedeelte. En zelfs ook voor de band van de week. Dus het komt helemaal goed. Ik ben weer helemaal uh, vernieuwd. En wel uh, zometeen. Nou ik, ik denk uh, ik, geef, ik, geef het allemaal. ik geef Chris dan een, een weekje of twee om dat allemaal in orde te krijgen. Hè? Beetje de druk op voeren. Anders uh, komt er helemaal niks meer van. Zo, ja, ik ben wel benieuwd hoe het uit gaat pakken. De, de pitchplaat, onthoud die naam. Nou, dat wordt dus de tweede steunpilaar, zoals ik het altijd noem, van voor ogen. Na het gekke gedeelte. oh wat we zo meteen ook nog moeten doen natuurlijk. Je zal het ook bijna vergeten. Het gaat wel erg snel. Ja, het, het gekke jan gedeelte, ja. Ik ben benieuwd, want ik heb nu ook een, een, een blauw bakje ernaast. Naast het groene bakje. En in dat blauwe bakje zijn dus alle alles die al geweest zijn. En ja, dat pakje, dat vult zich steeds meer met genres waarmee ik eigenlijk wel goed weg ben gekomen. Met, met rock staat erin, of ligt erin, in blues, weet je en, en grunge. En een beetje de, de acceptabele genres, die beginnen er langzamerhand wel uit te raken. Dus ja, ik ben bang dat het weer een, een mooie uitzending gaat worden vandaag, uh, wat betreft de gekke genre gedeelte. Zo, moet je nou eens horen, ik heb gewoon het hele muziekje uitgepraat. Het hele McLemore bonbon met openingsmuziekje. Dat uh, komt niet vaak voor, dat is wel een dingetje. Maar dat is ook hartstikke goed, want ik had namelijk gepland dat ik precies nu... Deze plaat in zou starten. Ja, het is me gewoon gelukt. Ik ga nu echt 100% precies op format zoals ik wil. En dat is ook wel een dingetje hoor. Met Capital Cities en Seven Sound. Radio Save Sound. En ja, ik loop, wat ik zei net al, ik loop wel heel keurig op schema. En dat wil ik graag zo volhouden. Dus ga ik gewoon nu even verder met het, uh, het gekke genre gedeelte. Ja, dan is dit muziekje ja, in, in dit geval uh, vrij op tijd. Want het is tien voor half zes. En dat is uh, eigenlijk natuurlijk niet echt een tijd voor het gekke genre gedeelte. Maar dat maakt niet uit. Want uh, we gaan het gewoon nog steeds spelen. Dat uh, maakt niet uit voor de rest. Even kijken. Ik heb weer het groene bakje. Het uit Het, het verde, uit de gedunde groene bakje moet ik zeggen. En uh, ja, er zitten nog steeds wel een heleboel genres in. En ik ga zo meteen uit het bakje één Genre pakken. En jij kunt jouw favoriete plaat van het genre dat ik zo meteen ga pakken. Jawel. Kun je insturen naar Gijslaagstreepjeogland. Gijs Laagstreepje -hoogland. Gijs Hoogland. Dus uh, Radio 501. Of natuurlijk op de, uh, de omgebrezen website wwwradio 501nl Slash live bij de chatbox of gewoon uh, radio 501. Dan kom je daar vanzelf wel. Het wijst zichzelf. Even kijken, wat gaan we vandaag weer eens pakken? Ik ben benieuwd wat het wordt. Ik zei het net al inderdaad. Ik vertrouw het steeds minder. Ik ben steeds angstiger dat er weer echt toch een vreselijk genre aan zit te komen. Maar ja, weet je, het voordeel van als je die dan een keer gepakt hebt, dan zijn ze er wel meteen uit. Dat, dat heb je dan wel weer gehad. Dan hoef ik ze ook niet meer uh, te, te, te pakken. Dat scheelt en ook niet meer te draaien. Nou, laten we niet al te veel tijd nemen. Want ja, ik moet natuurlijk. Weer gauw door. Even kijken, ik heb er één in mijn handen. Ik heb er twee in mijn handen. En dat kan natuurlijk niet. Ik heb er één in mijn handen. Het gekke genre gedeelte van vandaag. 2 oktober 2013. In hoogtijd vooral aan de 5. Nee, wat zeg ik? De 72ste alweer. Is geworden. Oeh, kijk, dit is een. een, een... minute een, een, ja, een, een eigenlijk? Het gekke is gedeelte van vandaag. Is. Trip hop geworden. Dat is dus geen hip hop, maar Trip hop. T-R-I-P-Hop. Wat grappig, Trip hop. Ik ga even flink uh, mezelf erin verdiepen. Het gijslag-Jolgat, het Radio 51 of op de website www.radio51.nl/slash live bij de chatbox. Jouw favoriete Trip hop plaat. Nou, dat vind ik wel een, uh, een lastige. Dat, uh, dat zal ik in ieder geval even flink opgaan in uh, Wikipedia. En dan uh, kom ik zo meteen terug met een, uh, met een uitslag. En uh, ja, misschien draai ik dus zo meteen jouw favoriete trip -hop plaatje wel op de radio. Hoe leuk is dat? If you can find the time If ever you're free, just drive me a line, and tell me where you'll be. I'll be right here, if you can find the time. Just be sincere, if you can find the time. I'll wait for you, but if you can't. Dat is Time En uh, ja, net had ik het uh, gekke genre gedeelte gespeeld We gaan namelijk meteen door, want ja, ik heb een beetje haast En uh, ja, nou, ga, ik heb uh, natuurlijk de Wikipedia pakken er altijd even bij Van het desbetreffende genre En dat was uh, tripop En uh, nou, ik zag dat uh, sommige mensen ook wel, ook wel wisten wat tripop was En dat scheelt wel uh, voor mij namelijk Want dan uh, kan ik gewoon de plaatje alvast instarten Want ja, dit is ook tripop op, ja er staat gewoon in het lijstje van Wikipedia-artiesten. Samen met Air staat er ook tussen Björk, uh, Molokko staat er tussen Porter's Het Hoover, Funny, de Gorilla zelfs. Dus een hele grote keuze aan trip artiesten En deze dus ook. En uh, deze wordt aangevraagd, dus dan uh, draai ik hem over. Ik zelf ook wel even zien. Royxop en Appel. Twee te zien, maar ja, de, in de grote muziekwereld schijnt dus trip-hop te heten. Rocks op an appel. Ja, en daar ook R, die stond er dus ook tussen. En ik wist helemaal niet dat het twee mannen waren, joh. Dat is uh, R, misschien weet je, even niet meer welk liedje. Dat was dat is van dit liedje. Deze. Ken je die nog, ja. En dat zijn dus gewoon twee mannen, dat wist ik dus echt niet. En ja, die zingen dan wel met de zanger, is dat wel. Maar uh, toch, uh, toch leuk om dat weer eens terug te horen. Trip-hop -tri was dat dus. Ja, misschien dat ik nog later op de dag nog even een... Uh, een plaatje van het, het desbetreffende genre gaat draaien. Maar ja, dat weet ik allemaal niet. Moet ik even kijken of alles er goed uitkomt. Wat ik wel nu ga doen is een, een plaatje toevoegen aan het lijstje van mijn favorietjes. Want dat is, uh, wel, is, daar is het wel tijd voor ondertussen. Ja, deze plaatje, dat zei je net al, die wil ik al de drie weken toevoegen. Maar het gaat maar niet en ik, ik heb steeds andere platen ertussen. Dus ja, eigenlijk, eigenlijk had ik geen andere keus om hem dan vandaag dan toch maar erin te zetten. Het is een ex-band van de week. Ook dat nog eens artiest van de week was het dan uh, helemaal uit het hele verre België. Netsky. Ja, Love Has Gone komt in het lijstje van mijn favorietjes. Hij is eindelijk toegevoegd door Netsky Love Has Gone in mijn lijstje van favorietjes. En dat was meer dan terecht, want ik vind het nog steeds zo'n ontzettend vette plaat. Gaan we verder met het lijstje? Ja, waarom ook niet hè? Als je toch bezig bent, dan ga ik gewoon even twee plaatjes draaien uit dat lijstje. Beginnen met Cut, Copy, Where I'm Going. En zometeen dan na dit plaatje hoor je toch die, die, die plaat waar ik al de tijd over heb. wat toch wel waarschijnlijk de meest vage plaat is die in dat hele lijstje staat. Dan hoor je zometeen weer over. Ja ik vind het een hele bizarre plaat Want ik vind het wel erg vet Dus dat komt dus uit het lijstje van uh, mijn favorieten daarvoor uh, cut copy and where I'm going Ja als je die plaat hebt van uh, die Sinjin in Hockey Als je dan, uh, want ik luister die dan altijd Als ik, uh, ik woon alleen in, in Horen Ik zal een beetje omschrijven waar ik uh, Waar ik dan heen altijd moest Dan moest ik naar uh, een dorpje verderop Een, uh, een kilometer of vijftien verderop hier En dat moest ik elke keer met de fiets doen En dan moest ik om half zeven moest ik daar al zijn Of nee, ja, dan moest ik op de fiets Omdat ik dan om alle acht uur ochtends zo weer uh, aan, uh, aan het werk moest Ja ik moest bollen peddelen Ja wel en heren, deze jonge man heeft ook gewerkt. Voor geld. En um, ja. Toen uh, fietsen. Dan, uh, als je dan fietst door de polder om half zeven. Zorgens kwart, uh, kwart voor zeven. En dan heb je die plaat op staan. En is het nog mistig over, uh, over die weilanden. En dan is dat een hele vette plaat om te horen. Dat is echt waar. Want als, je, als jij nu, nu rond deze tijd. gewoon en Nu niet natuurlijk rond deze tijd. Maar uh, ergens deze weken. Ook zo vroeg ergens door die, uh, door die polders heen moet fietsen. Dan moet je gewoon deze plaat gewoon opzetten. En. ...kijken wat het met je doet, want ja, als dan is je net een beetje de zon op aan het komen... ...en ja, wat ik zeg, die down. en die zon door die dauw heen en dan die mist... ...en het ziet er heel erg vet uit, dus met, dan moet je gewoon dus met opfietsen met Singin Hockey en Prom Night... ...want ja, het is ook een beetje het gevoel hè, van de, de, de, het koude weer een beetje door je, door je kleren heen... ...ja, ik, ik fiets dan in een t-shirt daarheen, want toen was het gewoon nog uh, vol op zomer... ...dus daar uh, merkt hij niet zoveel van, maar ja, het is toch wel een, een sfeertje dat je, die, dat je meteen hebt... ...en dat je niet gauw loslaat, en daarom staat hij in het, het lijstje van mijn favorietjes... Ja, die plaat daarvoor ik gewoon hartstikke vet. Daarom staat hij erin. Uh, cut, cut, where I'm going. Net zo makkelijk. Zo kan het allemaal ook, hè? Even kijken. Ik denk dat ik nog even één plaatje ga draaien voordat ik uh, de band van de week uh, erop knal. En dat is Jump, Jump, Dance, Dance. En met White Picket Fans, die heb ik voor je klaarstaan. Die draai ik wel wat vaker. Komt ook uit een videospelletje. En uh, ja, dat is toch misschien. Uh, dat is wel de plaat waarmee ik uh, Jump, Jump, Dance Dance heb leren kennen. Maar ja, daar hoor je zo meteen nog veel en veel meer over. Eerst even de nieuwe plaat van de tour door Cinema Club. Geproduceerd door Median. Ja, die ik eerder vandaag ga draaien. Changing of the Seasons is dit. So it's so die ook van de met de Cinema Club. Changing of the Seasons, ja. En ik zal net, ik even te kijken. En er staan dus nu ook uh, nog meer nieuwe singles van het uh, nieuwe alm op, op internet. Vet hè. Ik zal even, even kijken of ik het met je door kan nemen. Ik zag ze net namelijk ergens. Staan jij hier van het, uh, ja, ik weet niet, het zal wat Amp. dat staat Changing of the Seasons. dat staat dan uh, Crystal and Golden Veans. Golden Veans, die staat er ook bij. Ik zal ze even met je doornemen gaan. Dit is de uh, Golden Veans. Ik wil even draaien als een nieuwe muziek of zo Maar... Echt wat meer elektronischer geworden. Dat merk je natuurlijk bij de Changing of the Seasons. Hoor. De crystal. Oeh, ik zit wel duister meteen dit. Over duister gesproken. Ik heb gisteren een nieuw knopje ontdekt op mijn mengpaneel. En ja, dan kan ik gewoon een galm onder mijn stem zetten. is toch geweldig. Ik vind het echt een, ik vind dat dingetje hoor. Ja, zeker weten. Ja, past wel een beetje bij deze plaat. niet. Dit is dus een uh, crystal van de Tudor Door Single Club. Het klinkt wel heel spannend in Weet je, te spannend allemaal, want we moeten verder met de band van de week Jump, Jump, Dance, Dance. Uh, ja, dit, dit, ik heb dit nummer, ik heb, ik heb deze band leren kennen dankzij dit nummer, uh, White Picket Fences. En ja, sindsdien vind ik het echt een hele vette band. En draai ik ze vaak, deze plaat draai ik vaak. En dus nu ook weer gewoon als band van de week Jump, Jump, Dance, Dance, White Picket Fences. Dat is toch wel de ontdekking van mij van de afgelopen weken. De Virgin Mary's en Dead Man's Shoes. Ik ben echt verliefd uh, op die plaat gewoon. Zo, het, uh, het zit er alweer door. Zal ik mijn afscheidsmuziekje wel eens een keertje erbij pakken? Gewoon even, even als het gevallen. Uh, even kijken. Uh, ja, uh, zometeen hoor je meer Matthijs van uh, 6 tot 8. En daarna hoor je nog uh, Dexton and Drums en and Rock'n'Roll. And en daarvoor, of dan je daarna, uh, het alternatief met Matthijs van de Kruis. En dat is dan een, een dagje opgeschoven van, uh, van dinsdag naar de woensdag. En dat hoor je dan van 10 tot 12, uh, als ik het goed heb. Ja, van 10 tot 12. En uh, ja, leuk. Dat is uh, even, even een dagje opgeschoven. Maar uh, er uh, kwam iedereen even wat beter uit. En uh, ja, dat hoor je dus. Uh, dat is de woensdagavond van de Radio 501. Die heb ik dus af mogen trappen van 4 uh, tot 6. En dat was weer meer een, een genoegen, dames en heren. Luisteraars, jongen, jongens, meisjes, kinderen. Whatever you, whatever you are. Uh, morgen heb ik uh, de 73ste hoogte uit voor Holland... om uh, op 3 oktober 2013... dus op een donderdag, de daverende donderdag... en ik denk dat ik morgen wel ga beginnen met... Uh, dat nieuwe item, de pitchplaat. Ik vind het ook wel weer een catchy naam. Ja, Ik heb wel iets met de catchy naam. Ik heb natuurlijk eerst de korte connectie... en dan het gekke genre gedeelte, GG. Ja, heb je hem. En dan natuurlijk de, de pitchplaat. Leuk, nou ja, genoeg uh, zelfvervlekking. Uh, we gaan even verder met de laatste plaat. Um, ja, En ik denk dat Matthijs deze ook niet vervelend gaat vinden... want ik weet dat hij nou niet zo heel erg fan is van Knife Party... En dus draai ik geen knife fighting, maar voor hem draai ik wel pendulum en the island. Ik spreek jou morgen weer.